Zeg Anton, ga jij morgen naar de lezing van Goedkoop? Ik zou daar graag naartoe gegaan zijn, maar ik heb morgenmiddag een vergadering waar ik onmogelijk van weg kan blijven. Bij zijn lezingen komen altijd zulke interessante mensen. En wat hij te vertellen heeft is zo boeiend. Het spijt me bijzonder dat ik niet kan, maar ik kan werkelijk niet. In ons vak kun je zo'n bijzondere gebeurtenis toch eigenlijk niet overslaan. Nee, die. Nee, je hebt gelijk. Ik vind het dan ook heel spijtig, maar ik kan werkelijk niet. Ga jij maar. Ik hoor zojuist van Meiring dat Balk ook gaat, dus dan zullen jullie elkaar wel zien. Gaat u zitten. Hoe is uw vakantie u bevallen? Heel goed. Dat doet mij genoegen. En hoe staat het met de bibliografie? Uitstekend, dank u. Dus ik kan tegen de commissie zeggen dat ze haar binnenkort tegemoet kan zien? Dat heb ik niet gezegd. Maar u wilt mij toch niet zeggen dat ik ze nog langer aan het lijntje moet houden? Ik kan me voorstellen dat dat in het bijzonder voor de heer Vis een traumatische ervaring moet zijn. Want dat doe ik nu al zeven jaar. U bent degene die een datum genoemd heeft. Ik niet. Maar die datum is al lang verstreken. Inderdaad. Dat ligt alleen niet aan mij. Hoe lang denkt u dan dat u nog nodig hebt? Dat kan ik onmogelijk zeggen. Ik doe mijn best. Dat kunt u de commissie verzekeren. U begrijpt wel dat u mij daarmee in grote moeilijkheden brengt. Dat spijt me dan, want dat is niet mijn bedoeling. Goed. Ik heb er nota van genomen. Gaat u maar weer aan uw werk... De heer Wiegel is geen soepel mens, dat komt omdat hij zo klein is. Kleine mensen hebben een minderwaardigheidscomplex, Napoleon had dat ook. Wat is dat voor de lezing van Goedkoop? Wou jij daar ook naartoe? Nee, ik vroeg me alleen af waar hij over gaat. De lezingen van Goedkoop gaan altijd over hetzelfde. Deze heb ik nu al maal gehoord en elke keer vind ik hem weer even boeiend. Ach, meneer Koning. Neemt u mij niet kwalijk, maar mag ik een eindje met u meelopen? Natuurlijk. Woont u ook in het centrum? Ik woon in Zuid. En dat loopt u? En dat loopt u? Meestal niet. Of eigenlijk nooit... Uh, ga met de tram. Ik woon op de Lijmbaalsgracht. Ja. Oh, juist. Ach, meneer Koning. Wat ik vragen wou. Kunt u mij misschien... een paar honderd gulden lenen? Ik heb nogal wat financiële... problemen op het ogenblik. Nee, dat heb ik niet. Dan zou ik niet zeggen werken. Nee, nee, natuurlijk niet. Neemt u mij niet kwalijk. Dan ga ik maar. Tot morgen. Allende. Ter haar. ...heeft zich bij het bestuur over je beklaagd. Over mij? Je hebt hem zijn schrijfmachine afgenomen. Zijn schrijfmachine afgenomen? Ik heb zijn schrijfmachine helemaal niet afgenomen. Ik heb die schrijfmachine van Nijhuis gekregen. Dat weet ik wel. Je hoeft je dat toch niet zo aan te trekken, jongen. Ter haar leeft nu eenmaal moeilijk. Maar dat is toch geen reden om zich over mij bij het bestuur te beklagen? Natuurlijk niet. Dat zal ik het bestuur ook laten weten... Daar hoef je je toch niet zo over op te winden. Onrechtvaardigheid wind ik me over op. Morgen. Is Terhaar Haar er nog niet? Ter Haar heeft zich ziek gemeld. Hoe kan hij nou beweren dat ik hem zijn schrijfmachine heb afgenomen? Morgen. Dag, heren. Hai. Dag. Heeft hij dat beweerd? Hij heeft dat aan het bestuur geschreven. Iemand moet de schuld hebben. Maar jij hebt mij zijn machine gegeven. Ik heb hem de mijne gegeven. En die is beter. En jij dan? Ik heb zo'n ding bijna nooit nodig... En anders leen ik er een. Heb je je gedachten nog laten gaan over de nieuwe vragenlijst? Ja. Hieruit kan een keus gemaakt worden. Waarom over volksgeneeskunde? Dat hebt u zelf gezegd. Heb ik dat zelf gezegd? Ik word oud. Dan staat hier bijvoorbeeld stotteren. Ik wist niet dat daar tegen iets te doen was. Onder de voet kietelen? <laughs> Juist. Dan nog maar even stotteren. Wat moet er nu mee gebeuren? Maak zelf maar een keus. Als het maar niet over seksualiteit gaat. Juffrouw Haan wil altijd vragen stellen over seksualiteit. Ik ben daar tegen. We moeten rekening houden met de nonnetjes. Met welke nonnetjes? De nonnetjes die onze vragenlijsten invullen. Die weten niet eens dat er zoiets als seksualiteit bestaat. We moeten gaan. Heb jij het tentoonstellingsmateriaal bij je? Dat heeft Hein de Boer. Herinner hem daar dan nog even aan. Dag, meneer Van Ieperen. Ik wens u een genoeglijk weekend. Insgelijks, meneer Beerta. Op naar de boeren. Moet ik ook mee? Natuurlijk moet jij ook mee. Omdat Maarten nu ook gaat. Jij moet ook mee. Dag, heren. Dag, meneer Beerta. Wij wensen u beiden een recht vruchtbare middag. Dank u. Dag, de Bruin. Ik kom hier nog terug. Als er iemand belt, leg dan een briefje op mijn bureau als je wilt. Komt in orde, meneer Beerta. Ik ben toch gehoord? Of dat dan. Het is een geldje en geen cent minder. Ik loop altijd de weg waar langs de meeste prostituees zitten. Ze roepen me niet meer. Ze weten eindelijk dat het met mij toch niets wordt. 1-1 tweede 2 kwart Beverwijk. Beverwijk. Overheidsgeest. Over 1,70 4 maal retour, tweede klas, zwolle Même que le mal sublime a sa contagion. Aussi, lorsque le pensionnaire de madame de la Chanterie eut habité cette vieille et silencieuse maison pendant quelques mois, après la dernière confidence du bonhomme malin, qui lui donna le plus profond respect pour les cases religieux avec lesquelles. Heb je nu al een. bèche? Maar meneer Beerta, je ligt toch niet. ...voor het oprapen. Eén is genoeg. Neem een voorbeeld aan Maarten. En ik ben er ook nog niet afgestudeerd. Voor je twee ben je 35 En dan is het te laat. Als een man voor zijn 35ste niet trouwt... ...dan is er iets niet in orde met hem. Dan heeft hij een... obie voor de vrouw. Of hij heeft geen kans gezien... ...zich maatschappelijk aan te passen. Hij is pas 23. Daarom. Voordat je het weet ben je 35. En je kunt niet zo meteen maar trouwen. Je moet ook eerst nog een beetje vrijen. Dat willen die meisjes. Hulshorst. Als vergeten ijzer is uw naam. Binnen de dennen en de bittere coniferen roest uw station...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 Dames en heren. Dames en heren. Dames en heren. Ik heet u allen namens ons bureau, dat ook uw bureau is, van harte welkom. Ik doe dat met zeer veel voldoening, te meer omdat u vandaag in zo grote getalen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 dat deze middag juist hier bij u plaatsvindt. Dat zeg ik natuurlijk altijd, maar vandaag meen ik het echt. <lacht> Voordat ik nu de medewerkers van het bureau aan u voorstel, wil ik een van u in het bijzonder welkom heten. Meneer Van Laar. Hier. Juist, daar zit u. Meneer Van Laar. U bent een van degenen die van het allereerste begin onze lijsten hebt ingevuld. Dat zijn al met al nu al zo'n vijftig lijsten. U hebt dat gedaan met een nauwgezetheid en een uitvoerigheid die menig ander zich ten voorbeeld mag stellen. Ik dank u daar heel hartelijk voor en ik spreek daarbij de wens uit dat er nog vele lijsten mogen volgen. En nu stel ik u dan eerst de medewerkers van het bureau voor. Aan mijn rechterhand zit dokter Haan. De meesten van u zullen haar al wel kennen, want zij werkt al langer mee. Daarbij heeft ze zich op haar terrein, de volkstaal, een grote deskundigheid verworven. Als u straks vragen hebt, kan zij die als geen ander beantwoorden. Dat kan nog niet gezegd worden van de heren Balk en Koning aan mijn linkerhand. Zij zijn pas dit jaar in dienst getreden. De heer Balk voor de volksnamen, de heer Koning voor de atlas van de volkscultuur. Maar ook van hen hebben wij hoge verwachtingen. Mijn naam tenslotte is Beerta. Dan geef ik nu het woord aan dokter Haan. Lieve mensen, ik mag wel lieve mensen zeggen, hè? want de meeste van u ken ik al zo lang. En met wie ik nog niet ken, hoop ik vandaag ook nog persoonlijk kennis te maken.